7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg kan weer opgelucht ademhalen... na de hoorzitting over zijn bedrijf in de Senaat. En staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid... ...kan een belofte niet nakomen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Het gaat niet lukken om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg voor 1 juli van dit jaar weg te werken. Dat schrijft de Nederlandse zorgautoriteit, NZA, in een tussenrapportage aan het kabinet. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars spraken vorig jaar af om de wachttijden voor behandelingen terug te dringen... zodat patiënten op tijd passende zorg krijgen. Zowel oud-minister Schippers als de huidige staatssecretaris Blokhuis beloofden dat dit voor 1 juli zou lukken. Maar de zorgautoriteit zegt dus nu dat dat voor een aantal diagnoses niet gaat lukken. De Europese luchtverkeersleiding Eurocontrol waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om de komende 72 uur goed op te letten in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. De aanleiding voor de waarschuwing is een mogelijke luchtaanval op Syrische doelen. De VS en andere westerse landen overwegen dat als reactie op de vermoedelijke gifgasaanval op Douma. Eurocontrol zegt dat er rekening mee moet worden gehouden dat er de komende dagen met bijvoorbeeld kruisraketten een aanval wordt uitgevoerd. En tijdens zo'n actie zou de radionavigatieapparatuur van vliegtuigen verstoord kunnen raken. Facebook-topman Mark Zuckerberg is in de Amerikaanse Senaat... ruim vier uur lang ondervraagd over het privacy-schandaal... rond Cambridge Analytica. Hij kwam de zitting redelijk ongeschonden door. Zuckerberg begon met excuses voor het schandaal. en Later zei hij dat hij niet weet of er andere gevallen zijn... waarbij bedrijven zonder toestemming data van gebruikers hebben verzameld. Bij een uitbraakpoging uit een gevangenis in het noorden van Brazilië... zijn twintig mensen om het leven gekomen, onder wie één sipier. vier mensen raakten gewond. Het is nog onduidelijk of er gevangenen zijn ontsnapt. Gewapende mannen probeerden gedetineerden te bevrijden... door de muren van de gevangenis op te blazen. En daarna ontstond een vuurgevecht met bewakers en de politie aan de ene kant... en gevangenen en hun bevrijders aan de andere kant.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 Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet al te druk. De meeste vertraging is er in het zuiden van het land. En de volgende files die vallen daarbij op. Dat is de file op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hoijpolder en Werkendam 8 kilometer. De vertraging is daar ook aanzienlijk. Drie kwartier. De linkerrijstrok is dicht door een aanrijding met vier auto's. Verder veel vertraging tussen Bergen op zoom en Rotterdam. Tussen Willemstad en Oud-Beiland. 20 minuten tijdverlies. En er rijden geen treinen tussen Groningen en zijn.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 Zes minuten over zeven is het. Ja, het is toch wel het verhaal van deze ochtend. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg... die zich gisteravond in de Amerikaanse Senaat... moest verantwoorden voor het Cambridge Analytica-schandaal. U weet het, de gegevens van 87 miljoen mensen wereldwijd zijn gelekt. Facebook blijkt zelf ook veel meer gegevens op te slaan... dan we altijd dachten. En dan is er nog de rol van het sociale medium... bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zuckerberg toonde in ieder geval iets van berouw over de fouten die er zijn gemaakt. Het is klart dat we niet genoeg hebben om deze tools... From Being used for harm as well. And that goes voor fake news, voor foreign interference in electies en hate speech, as well as developers en data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. En het was my mistake. En ik ben sorry. I start Facebook, ik run het, en ik ben responsible voor what happens here. Ja, sorry, zegt hij dus. Teg redacteur Joost Gelvis heeft het verhoor van A tot Z gevolgd Joost Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben een uur geleden al even met onze correspondent in Amerika, uh, met uh, Arjen van der Horst, gesproken over, over die bijeenkomst. Dat die senatoren ook niet altijd even goed op de hoogte waren van alles uh, op de sociale media. We gaan met jou eens even meer inzoomen op het verhaal van Zuckerberg. De grote vraag was misschien of hij, uh, behalve dat Cambridge Analytica uh, ook andere bedrijven heeft voorzien van data, is daar een antwoord op gekomen? Nee, eigenlijk niet. Um, en dat is een hele goede vraag. Want afgelopen zondag bleek dat data van gebruikers... niet alleen naar Cambridge Analytica is gegaan... maar dat ook een ander bedrijf dezelfde methode... voor dataverzameling heeft gebruikt als Cambridge Analytica. Dat bedrijf is inmiddels verbannen van Facebook. Maar de vraag is natuurlijk, uh, waren die twee een uitzondering... of zijn er nog meer? Nou, die vraag die werd gisteren ook gesteld. En daar kwam uh, geen antwoord op. En Zuckerberg wist natuurlijk al veel langer... dat dat bedrijf gegevens misbruikte. Um, waarom is hij daar niet eerder mee naar buiten gekomen? Ja, daarvan heeft hij ook gezegd dat dat een fout was dat ze gebruikers eerder hadden moeten informeren. Ze dachten dat Cambridge Analytica die data had verwijderd. Ze hadden wel gezegd tegen Cambridge Analytica dat dat moest. Cambridge Analytica zou hebben beloofd ook die data te verwijderen. Maar achteraf bleek uit mediapublicaties dat het helemaal niet zo was... en dat die data nog steeds gewoon rondzwierven. En daarvan zegt hij nu ook, ja, dat was een fout. Dat hadden we, wel, hadden we wel moeten doen. En we hadden moeten checken dat die data echt verwijderd was. En ja. hebben we zondag die oproep gezien van Arjen Lubach... Hè, in zijn programma om Facebook te deleten, of al... al die actie is al veel, gaan, veel langer gaande wereldwijd. Dus je ziet allerlei mensen melding maken van het feit dat ze Facebook verlaten. Hij heeft daar een event van gemaakt. Vanavond acht uur moet dat allemaal gebeuren, geloof ik. Enig idee hoeveel mensen dat nou ook echt gaan doen. Nou, op het Facebook-event uh, van Lubach, wat volgens hem trouwens moeilijk vindbaar zou zijn via Facebook... maar dat, uh, dat terzijde, uh, staan 29.000 mensen op uh, Going. Dus mensen die hebben aangegeven dat ze hun account gaan verwijderen. Nou, dat is natuurlijk nog niet het einde van Facebook. Hè, als je bedenkt dat ze in Nederland 11 miljoen gebruikers hebben en wereldwijd 2 miljard. Uh, maar een gevaar is wel als mensen gewoon steeds minder vaak op Facebook komen. Bijvoorbeeld omdat ze er door al deze ophef geen zin meer in hebben. Of omdat ze het bedrijf niet meer vertrouwen. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk misschien nog wel een grote gevaar voor Facebook. Want dan zou het gewoon leeg kunnen bloeden. Facebook uh, be, ja, be, bestaat dankzij advertenties. En als niemand die advertenties meer ziet, dan houdt het op een gegeven moment ook op. Er zitten nu mensen aan de radio natuurlijk, die, die daar wel blijven op Facebook. Uh, heeft Zuckerberg hen gerust kunnen stellen? Ja, dat, dat durf ik nog niet in te schatten. Hij wist denk ik de, de, de, uh, de parlementariërs gisteren wel redelijk uh, stellen Dat kwam ook omdat sommigen inderdaad niet zo heel veel wisten van technologie. Maar of ook het grote publiek, dat, is, dat, is, dat, ja, dat durf ik nog niet in te schatten. Facebook doet er op zich wel zijn best voor. Ze hebben ook meer privacy-instellingen uh, ja, aangekondigd en in, al geïngevoerd... waarmee mensen meer controle moeten krijgen over hun data... Maar het probleem in dit geval is het, het is eigenlijk een vertrouwenskwestie. Um, en de data van deze maximaal 87 miljoen gebruikers is eigenlijk weggelekt van Facebook. Facebook had daar zelf eigenlijk niet eens echt de controle over. En ik denk dat veel mensen zich wel afvragen... ja, oké, okay, alles leuk en aardig en Facebook zegt tegen me dat ik die controle heb. Maar is dat ook echt zo? Ja. Nou ging die hoorzitting niet alleen over dat datamisbruik. maar ook over de inmenging uh, bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Russen zouden daar dan achter zitten. Wat heeft Zuckerberg daarover gezegd? Ja, daarover zegt hij ook um, dat. Um, dat, de, de, ja, dat, ze, dat ze daar niet echt. Dat ze, ja, sorry, dat ze daar niet actief genoeg op hebben gelet. Dat ze daar niet um, ja, genoeg oog voor hebben gehad. Hij zei volgens mij van dat ze meer. Uh, laten we zeggen, op de traditionele manier keken. van hoe er dan. Gerot voor het woord af en toe in die wereld. En, en dat die Russen dus blijkbaar allerlei nieuwe technologieën hebben toegepast. waar, waar zij ook niet op, uh, op ingespeeld waren. Ja, klopt. En een groot probleem is natuurlijk ook dat Facebook. heel erg reactief werkt altijd. Dat, dat, dat noemde Zuckerberg gisteren ook. Hij is begonnen op zijn, uh, op zijn, op zijn kamer op de Harvard-Universiteit. En een, een hele model was om achteraf, als mensen klachten hadden, actie te ondernemen. Maar dit soort dingen bewijzen natuurlijk ook dat dat niet altijd werkt. Uh, maar ja, hoe ga je ervoor zorgen dat je 2 miljard gebruikers in de gaten houdt... en dat je die, of, of ja, dat, dat lukt ze misschien wel... maar dat je ervoor zorgt dat dat misbruik op tijd wordt opgespoord. En dat is het grote probleem. En daarom, daarom zijn ze nu aan het kijken naar, uh, naar kunstmatige intelligentie... om dit soort problemen eerder op te sporen. Ja. Joost, nog één ding, um, want dat ging ook nog over een, uh, een, een onderzoek... naar een afspraak die Facebook maakte in 2011. Wat voor afspraak is dat? Ja, in 2011 heeft Facebook met de Federal Trade Commission in de VS een afspraak gemaakt... omdat het uh, niet genoeg oog zou hebben gehad voor de privacy van zijn gebruikers... of die eigenlijk niet genoeg controle had gegeven. En Facebook heeft toen beloofd dat het gebruikers in alle tijden uh, om toestemming zou vragen... voordat ze hun data zou gebruiken. Nou, als dat in dit geval geschonden is, en daar loopt nu dus een onderzoek naar... Uh, dan zou Facebook heel erg veel geld verschuldigd zijn. Volgens sommige berekeningen zelfs meer dan al het geld wat in aarde in omloop is. Die berekeningen uh, zijn niet van mij... dus dan mo mo mo moet ik misschien een beetje met de koolzout nemen. Uh, maar in ieder geval, dat zou om heel erg veel geld kunnen gaan... als Facebook inderdaad die regels heeft overtreden. Tegen redacteur Joost Gellevis was dat over dat verhoor in de Senaat... van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Ja, we horen het al de hele ochtend over Syrië en dan vooral over de internationale reacties op die aanval met gifgas in Douma. De Veiligheidsraad is het niet eens geworden over een internationaal onderzoek door een veto van Rusland. En ondertussen stuurt de organisatie voor het verbod op chemische wapens, de OPCW, wel onderzoekers die kant op. Maar het wachten is vooral op de volgende stap van Amerika. Wat gaat president Trump doen? Maandag zei hij dat hij zo rond deze tijd met een beslissing zou komen. We are studying that situation extremely closely. We are meeting with our military and everybody else. And we'll be making some major decisions over the next 24 to 48 hours. We're talking about humanity. And it can't be allowed to happen. Ja, geef me één tot twee dagen, zei hij dus toen voor een beslissing, Trump. En eh, dan hebben we het over de mogelijkheid van militair ingrijpen door Amerika natuurlijk. Peter Weininga, goedemorgen. Goedemorgen. Veiligheidsadviseur verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. U hebt uh, zelf jarenlang bij de Nederlandse luchtmacht uh, gewerkt. Even denken als militair, dus wat, wat zal Trump uh, doen? Zal hij wachten tot die OPCW met een verhaal komt, met een, uh, met een onderzoeksrapport? Of gaat hij al eerder tot actie over? Nou ja, we hebben bij de vorige aanval en dat uh, plaatsje in het noorden van Syrië gezien dat de OPCW daar ook onderzoek heeft uitgevoerd. Um, dat heeft toch wel een aantal uh, maanden geduurd uh, voordat men uh, met een uh, heel duidelijke uh, conclusie kwam over uh, de verantwoordelijkheid voor die aanval. Dus dat is de vraag of uh, Trump uh, uh, zo lang zal willen wachten uh, om iets te doen. Um, de aanwijzingen zijn duidelijk genoeg. Um, er komt bij... Uh, het Russische veto in de Veiligheidsraad duidt er toch ook wel op... dat de Russen toch wel bang zijn dat er uit zo'n onafhankelijk onderzoek... toch ook uh, um, um, um, naar voren zal komen dat, dat Syrië dit heeft gedaan. Um, dus ja, het wordt er eigenlijk steeds duidelijker op... Dat, um, dat de Syrische president Assad of in ieder geval zijn troepen hier achter zitten. Mm. En het is zeer de vraag of, uh, of Trump zal willen wachten op het uiteindelijke... Um, uh, conclusies van, uh, van de OPCW. En welke scenario's zijn er dan voor een eventuele aanval op Syrië? Ja, dat is juist heel lastig. Um, kijk, wat hij vorig jaar heeft gedaan, is een, uh, een, uh, een tik uitdelen uh, met het aanval uh, op een vliegveld. Er zijn vliegtuigen uh, bij vernield, er is wat infrastructuur bij vernield. Maar dat is inmiddels. Uh, die zijn allemaal vervangen en, en de infrastructuur is allemaal hersteld, mede dankzij de Russische hulp. Uh, dus dat was gauw over. Een, een dergelijkezelfde zelfde uh, speldeprik, zou je bijna kunnen zeggen... Uh, zal uh, Assad absoluut niet zoveel zeggen. Um, dus uh, wat er op tafel zal liggen is, is te bekijken of er ook zwaardere opties zijn. Um, en het lastige bij zwaardere opties is natuurlijk dat dat uh, kan leiden tot escalatie en mogelijk ook betrokkenheid van de Russen. Ja. Uh, dus dat is, dat is een hele moeilijke afweging. De, de Franse president Macron heeft er iets over gezegd. Hè? Die zegt, we gaan uh, ons vooral richten dan, uh, tegen de capaciteit van de Syrische regering... om chemische wapens te produceren en in te zetten. Waar moeten we dan aan denken? Ja, dan zou je moeten denken aan wat er bekend is... Uh, op dit moment uh, van opslagplaatsen dan wel productiefaciliteiten... Om dat te vernietigen. Maar die zijn nogal verspreid door het land. En dat betekent dat je dus overal moet kunnen komen. Ja, dat zal toch ook wel een uitdaging worden. Kijk, en ja, waar je mee zit is natuurlijk dat de Russen hebben gewaarschuwd dat een eventuele aanval, en zeker een zwaardere aanval, ook de nodige consequenties zal hebben, wat hen betreft. Dus ja, dit blijft een riskant verhaal. Het is de vraag of er. Uh, überhaupt iets te doen is wat veel indruk op Assad zal maken. Um, Assad is eigenlijk alleen maar bang voor zijn overleven. Um, en dat betekent dat je met een dreigement moet komen. Uh, wat ook het overleven van Assad uh, ter discussie stelt. En ja, uh, dat is zo'n zware optie. Ik denk niet dat men zo ver wil gaan. Nee, maar goed. En, en Trump heeft natuurlijk grote woorden gebruikt. Ja, die, die, die kan ook moeilijk. Als hij niks doet, dan uh, valt hij ook een beetje door de man natuurlijk. Dus het is een ingewikkelde situatie. We blijven het in de gaten houden tot nu toe. Voor zover ons bekend is er, uh, is er nog niets gebeurd. Peter Weininga was dat. Veiligheidsadviseur verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Elke werkdag. Van 6 tot half tien. Vroeg op. Met Van den Berg. In het NOS. Radio 17 minuten over 7 is het. Ik praat u nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio NTV. Langs de lijn en omstreken hier op NPO Radio 1. Dat deed de Nederlandse zeilster Annemieke Beshaar verhaal. Zij zat op de boot in de Volvo Ocean Race... waar de Brit John Fisher overboord sloeg. En dat gebeurde nadat die boot was omgeslagen.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 Ja, ben je heel verdrietig op ander moment? Ja, heb je een beetje grappig, deel je grappige momenten uh, of uh, herinneringen. Uh, ja, heel, heel wisselend. En ja, dat, dat is denk ik nog wel iets wat nog wel een tijdje blijft. En ondanks alles heeft de bemanning besloten om gewoon door te gaan. En dus vliegt Annemieke Best maandag naar Brazilië voor de volgende etappe.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 Hij was daar een grootheid, in Italië wordt hij ook nog steeds herkend. Zelfs door kinderen die hem nog nooit hebben zien voetballen, zei hij bij RTL Late Night. Heel veel kennen je nu van uh, de e-games. Daar leef je eigenlijk in voort. Het is heel gek... Ja. dat je legende nog voortleeft in die wedstrijden van e-games. Ja, mijn zoontje van vijf wilde per se een selfie vanavond met jou... maar hij kent jou van FIFA. Hij heeft nog nooit ja. wedstrijden van ja, gezien. Ja. ja, In die voetbalgames is Gulli dus nog steeds populair om in het team te hebben. Dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu naar het aanbod van de buitenlandse media. Zeven websites van Vlaamse overheidsinstellingen maken gebruik van de omstreden Facebook-pixel, waardoor ze gegevens doorsturen van hun bezoekers. Dat schrijft de standaard. Facebook werd in februari in België veroordeeld, wegens schending van de privacywetgeving, doordat het bedrijf het surfgedrag van mensen volgt via onder meer die Facebook-pixel. De pixel staat op websites van bijvoorbeeld de Vlaamse Milieumaatschappij en OV-bedrijf De Lijn. Een socialistische politicus noemt het gebruik van de pixel onaanvaardbaar en vindt het dat sites van de overheid een praktijk faciliteren... die door de rechter is bestempeld als inbreuk op de privacywetgeving. Het leger van Myanmar zegt dat het zeven soldaten heeft veroordeeld... tot gevangenisstraffen van tien jaar met dwangarbeid... voor het doden van tien Rohingya, schrijft persbureau Reuters. Ook zijn ze voor het leven verbannen uit het leger. De lichamen van de tien slachtoffers werden in september 2017... verbrand gevonden in een massagraf. En dat bloedbad werd onderzocht door twee journalisten van Reuters... die in december zijn opgepakt en nog altijd vastzitten in Myanmar. Sinds augustus zijn zo'n 700.000 Rohingya uit Myanmar gevlucht naar Bangladesh. Ze zijn op de vlucht voor het geweld van het leger in de provincie Rakhine. Wetenschappers maken zich grote zorgen... over de groeiende hoeveelheid medicijnresten in rivieren. Als er niets tegen gebeurt, dan zal de hoeveelheid farmaceutisch afval... in de waterwegen voor 2050 met twee derde kunnen toenemen... Een onderzoeker uit Delft zegt in The Guardian... dat een groot deel van de zoetwater-ecosystemen daardoor bedreigd worden. Bovendien is een groot aantal geneesmiddelen... zoals pijnstillers, antibiotica, hormonen en antihistaminica... gevonden op niveaus die gevaarlijk zijn voor dieren in het wild. Hij pleit voor een substantiële reductie... van de hoeveelheid medicijnen die gebruikt worden. En een vrouw uit Melbourne die verzon dat ze kanker had... en met dat verhaal tienduizenden euro's ophaalde... bij vrienden van haar ouders, moet drie maanden de gevangenis in. ABC News schrijft daarover. De Australische vrouw vertelde in 2012 tegen haar ouders dat ze kanker had... en daarom geld nodig had voor een behandeling die haar het leven kon redden. En dat geld hadden haar ouders niet, maar ze wisten wel geld op te halen bij vrienden. Maar het geld ging dus niet naar een kankerbehandeling... maar werd gebruikt voor feestjes, alcohol, drugs en vakanties. En de oplichting kwam aan het licht toen een van de gullegevers feestfoto's op het Facebook-profiel van de vrouw ontdekte. Hoe verloopt de woensdagochtendsmis? in de Geest. Nou, die verloopt niet al te druk, maar dat is ook normaal op woensdagochtend. Er zijn wel twee ongelukken gebeurd op de A27 van Breda naar Gorkum een ongeluk bij Hank, maar daar is de weg weer vrij. Dat geldt niet voor de A29 bergen op Zoom Rotterdam. Bij Numansdorp is nog een rijstrook dicht en daar is de vertraging een half uur. Acht minuten voor, half acht is het. Een nieuwe terminal op de Maasvlakte en... Die moeten komen om beter en efficiënter goederen te gaan controleren. Verslag even Martijs van der Wiel. Um, ja, Martijn, dat um, wordt nu toch ook al wel gecontroleerd, mag ik hopen. Ja. Ja, ja. Maar ze gaan dat allemaal veel sneller, efficiënter, beter doen... en daardoor gaan de containers sneller door de haven. Hoe noemde u het? Een one-stop? Een one stop shop locatie. Kijk eens aan. En dat betekent dat het niet alleen de douane is... maar wie nog meer die hier tegelijkertijd samen alles kan controleren? Nou, wij werken hier heel veel samen met de NVVA... de Nederlandse Voedsel- en Waarautoriteit... en de ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport. Ja. Allemaal in één pand dat vandaag geopend wordt. De staatssecretaris komt. En ik ben beland in de nieuwe loods... Je hoort het galmenjurgen, waar dan containers die verdacht zijn... worden opengemaakt. En het ligt klaar, hoor. Het uh, breekijzer en de kniptang, dat is voor de dubbele wanden... de dubbele bodems, die gaat hier kapot maken, open zagen. Ja, wij komen... Zo is het echt? Ja, wij, dat, is, dat klopt. Dat zo gebeurt nog. Zo is het in het echt. En uh, we komen dat uh, met ene dat tegen: dat goederen verstopt worden op uh, allerlei manieren. Oh. Net als in de film. Kees Heijboer is teamleider hier bij de Rijksinspectieterminal. Zo heet het nieuwe pand. Uh, wordt feestelijk geopend, dus. Om containers te controleren. Anneke van den Bremer, directeur van de douane in Rotterdam. Ja, hoe gaat het dan? Want er komen 30.000 schepen aan per jaar in Rotterdam. Ik heb het even opgezocht in de. De jaarcijfer 7,5 miljoen containers... Een steekproef dan maar, hè? Nou, niet alleen een steekproef, want we werken vooral uh, risicogericht. Dus op basis van onze data die we al binnenkrijgen... Waar op... komt die vandaan? Wat zit er aan boord? Ja, precies. Op het moment dat de container aan boord van het schip gaat... dus al in, uh, op het moment in, Chi in China als dat gebeurt... dan uh, krijgen wij die informatie... Uh, dat is in zit er al een rood stickertje op, wat u betreft? Ja, op ja? basis van die informatie zetten we er een stickertje op... en dan gaat hij hier naar de loods toe. Een container met bananen uit Colombia. Standaard een stickertje... De kans is wel heel erg groot ja. dat daar een stickertje op ja. komt. komt hij binnen op een schip, heel ver hier vandaan... want het is een enorm gebied, hè? de Maasvlakte. Ik had het er al eerder over vanochtend, het verraste elke keer weer. Maar dan moet hij hier naartoe komen. Ja, dat klopt. De ladingmalhebbende weet dat de container in de controle gevallen is. Vervolgens geeft hij een vervoerder de opdracht... om de container hier naartoe te ja. vervoeren. Kan niet tussendoor kan de lading er nog uit worden gehaald. Nee, ik... nee, nee, nee. Zat dat u dan is... op de kade? Dat is nagenoeg onmogelijk. Wij zijn aanwezig op de containerterminal en het ...vervoer van de container... vindt plaats via een afgesloten interne baan... ...een beveiligde oh, interne baan... ...dan is jij eigenlijk in Nederland nog niet eens binnen geweest. Dat klopt, ja. dat klopt. En dan ja. komt hij hier naartoe en dan gaat u hem openmaken... ...en dan zijn er, en dat is het nieuwe ook hier... ...per soort verdenking... ...verschillende soorten ruimtes waar je ze kunt openmaken... ...met een gladde vloer en u legt dat uit. Ja, een gladde vloer dat is nodig... ...omdat we de vloer eh, nadat we de controle hebben gedaan... ...ook weer moeten goed kunnen schoonmaken. Als er drugs opvalt. Als er drugs opvalt en hiernaast een ruimte met een koeler... Uh, en een speciaal lab? Ja, die is uh, speciaal voor de NVWA. Dus als zij keuringen doen, uh, bijvoorbeeld van vlees... Uh, of goederen die uh, uh, beperkt houdbaar zijn... die afhankelijk zijn van temperatuur... dan kunnen we dat ook gekoeld doen... en uh, ook uh, bewaren in gekoelde containers. Ja. Het gaat allemaal efficiënter worden. Uiteindelijk is dat goed voor de haven, goed voor de economie... goed voor de vervoerders. U kunt het allemaal, uw werk, veel simpeler doen. Meer ook controleren daardoor? Um, Meer steekproeven? We doen wel een, een steekproef. Uh, dit is afhankelijk van. Uh, dus we hebben een, een afspraak uh, in ons uh, uh, prestatiecontract dat we een aantal uh, controles doen. Um, en uh, de kans dat we dat. Ja, we zullen dat niet heel erg uh, ver op gaan voeren. Dat is afhankelijk van wat, we, wat ja. we nodig vinden. Maar het kan beter, simpeler, sneller in ieder geval. Dat, is, dat is een grote winst. En ook nieuw hier is, er is een nieuw trainingscentrum... waar uh, de douane wordt opgeleid en er is een heel schip nagebouwd. Dat gaan we straks kijken, Jurgen. Hoor je later. Op de Maasvlakte is die Matthijs van der Wiel. Nu, Donovan Frankenwriter, de zanger en liedjeschrijver... en Surf Dude met Make You Mine.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 that I'm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 Half acht, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Als het aan KWF kankerbestrijding ligt, komt er een betere voorlichting over het gebruik van zonnebanken. De organisatie wil dat waarschuwingsberichten verplicht worden. Daarnaast moet de leeftijdsgrens van 18 jaar of ouder beter worden gehandhaafd. Onder de zonnebank wordt je huid in korte tijd blootgesteld aan een hoge dosis UV-straling. En dat verhoogt het risico op huidkanker. Delen van het land hebben vannacht te maken gehad met plensbuien en wateroverlast. Vooral in Zuid-Holland is de brandweer druk geweest met ondergelopen huizen en kelders. Er kwamen veel meldingen uit de Alblasserwaard en de Hoeksewaard. En in Schipluiden bij Delft werd een huis getroffen door de Bliksem. De brandweer kon de brand op het dak snel blussen. Inmiddels is de meeste regen het land uitgetrokken. Inwoners van Tjaat mogen de Verenigde Staten weer in. President Trump heeft het inreisverbod voor mensen uit Tjaat opgeheven... omdat de regering veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Tjaat stond sinds september op een lijst met landen... waarvan de inwoners de VS niet in mogen... om zo mogelijke terroristen tegen te houden. En China wil een militaire basis openen op het eilandenrijk Vanuatu... in de Stille Oceaan. Dat melden Australische media. Het nieuws leidt tot veel onrust in de regio... want veel landen zien China als een bedreiging. Een woordvoerder van de Chinese ambassade in Vanuatu... spreekt de berichten tegen. Tot op woensdag weer bericht bij Weerplaza. zit Raymond Klaas. Raymond, goedemorgen. Dag, Jurgen. Goedemorgen. Gisteren had hij iets moois voor ons in petto, een bijzon. Wat heb je vandaag? Nou vandaag zag ik net een hele mooie rode zon hier opkomen, maar dat zal lang niet overal te zien zijn geweest, want in het zuiden zijn vrij veel wolkenvelden en in het midden van het land, daar komt plaatselijk nog dichte mist voor, zichtwaarde onder de 200 meter, dus dat is nog eventjes opletten in het verkeer. In het noorden was wel de zon goed te zien, want daar zijn brede opklaringen. Nou we hoorden al net iets over plansbuien gisteren en vannacht, inderdaad lokaal meer dan 30 millimeter is er gevallen. En in de loop van de middag moeten we er toch rekening mee houden dat er weer plaatselijk van dat soort buien tot ontwikkeling kunnen gaan komen. Opnieuw lijkt dat met name in het midden en zuiden van het land te zijn. Het noorden houdt het waarschijnlijk droog. Wat de wind betreft, die waait vandaag uit een oostelijke richting, is overwegend matig. En de temperatuur die loopt op naar zo'n 13 graden op de Wadden. En in het zuidoosten van het land kan het zo'n 18 graden worden. Nou, later vanmiddag dus die pittige buien. Ook in het begin van de avond kunnen nog een paar van die stevige buien vallen. Maar daarna wordt het toch wel weer overwegend droog. En dan ziet het er morgen iets rustiger uit, maar ook dan niet helemaal droog. Want dan kunnen er in de loop van de dag opnieuw een paar van die buien gaan vallen. Uh, met name in het oosten. Van het land lijkt het nu zo te zijn. De temperatuur ligt morgen tussen de 18 en de 21 graden. En de wind die waait uit oostelijke richting. En nog even snel nog wat verder vooruitblikken na morgen. Ja, vrijdag ook nog wel hier en daar een bui met temperaturen die waarschijnlijk iets lager gaan uitkomen. Tussen de 13 en de 16 graden, maar dat is nog steeds wel boven de normale waarde. En in het weekend lijkt het overwegend droog te zijn en gaan de temperaturen ook weer omhoog. Met andere woorden, een prima weekend komt eraan met temperaturen die weer richting de 20 graden gaan op zondag. Raymond Klaassen was dat. Nu in de Geest met Verkeersinformatie is eigenlijk niet zo heel veel bijzonderheden. Het is een echte woensdag, dus het is wat minder druk dan op andere dagen. Er is maar één file die daar uitspringt. Dat is die op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp 10 kilometer file. De vertraging is daar 40 minuten door een aanrijding. Maar alle rijstroken zijn weer vrij.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 Wat een heer. Ontvang nu bij je bestelling tot een jaar lang gratis geermestjes. Bestel op amigo.com. Zondag de absolute kraker in de Eredivisie. Pak PSV de schaal uitgerekend tegen de grote rival? En die zitten er niet in. Prachtig. Of is Ajax de baas in Eindhoven? Ja! No! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax. Fox Sports Eredivisie. Erbij voor de toppen.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 6,5 minuut over half 8 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Naar nou, politiek Den Haag. Het plan van VVD-staatssecretaris Tamara van Ark... over het loon van mensen met een beperking krijgt steeds meer kritiek. Van Ark wil het makkelijker maken voor werkgevers... om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Maar daarover is dus discussie. Politiek commentator Xander van der Wulp. Xander, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En waarom is er zoveel ophef dan over dat voorstel? Nou ja, het moet dus voor werkgevers makkelijker worden, maar daar staat tegenover dat het voor werknemers moeilijker wordt en dat zijn nou net mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking die zou je net eigenlijk makkelijk moeten maken, zou je zeggen. De arbeidsgehandicapten zouden dus de dupe kunnen worden van dit plan. Ze zouden ook onder het minimumloon betaald kunnen krijgen, moeten dan zelf een aanvullende uitkering gaan regelen. Uh, ja, daar is dus veel kritiek op. En tegenover een investering van een half miljard... om mensen met een beperking aan het werk te helpen... staat ook dat er voor die mensen bijvoorbeeld geen pensioen meer is. De afgelopen dagen is er veel aandacht voor dat plan van Van Aark geweest. Uh, vooral door de actie van de 21-jarige Noortje... die zelf een handicap heeft. Want die is met een petitie begonnen, hè, begrijp ik. Ja, de petitie wijst aan op. Ze wil gelijkwaardig behandeld worden. Ze schreef een brief aan Rutte die veel werd gedeeld op social media. Ze zat in het programma Pauw eergisteren. En inmiddels heeft de petitie, geloof ik, steun van rond de 60.000 mensen. Hm. En wat is het idee nou achter die wetswijziging? Nou ja, de staatssecretaris Van Ark die hoopt en verwacht... dat werkgevers mensen met een handicap eerder in dienst gaan nemen... In Nederland zijn er zo'n 200.000 arbeidsgehandicapten waarvan zo'n 50% op dit moment thuis zit. En ook wil ze dat, uh, ja, dat werken voor die mensen sneller meer oplevert dan thuis zitten. En dus gaat de boel op zijn kop. Dan is er dus dat burgerinitiatief met die petitie, maar wat zeggen de partijen in Den Haag? Ja, nou, de oppositie, dat kan je wel raden. De oppositie is tegenwoordig, uh, bestaat tegenwoordig vooral uit uh, partijen aan de linkerkant. Die weten hier wel raad mee. De wet moet van tafel, roepen ze al. En de SP die gaat zelfs een stap verder. Jasper van Dijk van die partij... die wil een parlementaire enquête over alle maatregelen... rond arbeidsgehandicapten van de laatste jaren. Uh, wij stellen... Ten eerste voor om een parlementaire enquête te houden naar het wanbeleid rondom uh, arbeidsgehandicapten in de afgelopen 20, 25 jaar. Want we zien dat stap voor stap deze mensen uh, steeds harder uh, worden aangepakt. Eerst zijn de sociale werkplaatsen gesloten en nu wordt er snoeihard bezuinigd in het plan om dus over te gaan tot het betalen onder het minimumloon. En we willen deze reeks van maatregelen, waardoor arbeidsgehandicapten steeds worden getroffen... die willen we grondig onderzocht hebben voordat er nieuwe stappen worden genomen. Daarnaast roept de SP alle partijgenoten in gemeenteraden op om deze plannen daar te blokkeren. En de coalitiepartijen, kunnen die, die kritiek nog negeren dan? Ja, ja, dat, dat begint nu toch echt wel te schuren. Je merkt al de afgelopen dagen, vooral ja, gisteren, dat de druk toeneemt. Achter de schermen hoor je eigenlijk bij drie van de vier coalitiepartijen... dat ze inmiddels openstaan voor aanpassingen. Dat het toch echt niet de bedoeling is om uh, ja, mensen bijvoorbeeld onder het minimumloon te gaan betalen... Ze hun pensioen af te nemen. Um, ja, bij drie van de vier zeg ik. Alleen bij de VVD lijkt mij op dit moment nog niet te twijfelen... Maar uh, de, ja, de druk wordt steeds verder opgevoerd, ook vanmiddag weer. Dan is er een debat over uh, de gesloten sociale werkplaatsen. Dan uh, is de FNV erbij, die nemen ook een groep gehandicapten mee. Die zitten dan op de publieke tribune. Dat beeld dat, ja, dat, dat, dat zorgt natuurlijk steeds voor meer druk. Maar de coalitie wil eerst vooral meer informatie. Ook zij zitten met veel vragen dus. Volgende week hebben ze een hoorzitting... En het is inmiddels wel zo dat staatssecretaris Van Ark niet zeker is van 100% steun voor dit plan. Dus het wordt nog spannend. Politiek commentator Sander van der dat vanuit Den Haag. Dan het voetbal van gisteravond. Want u komt alle kanten op. De Nederlandse voetbalvrouwen die speelden een belangrijke wk kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. En de eerste twee kwartfinales in de Champions League bleefden hun climax. Ik praat erover door met Arman Afsaroglu. Arman, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen met de Champions League, want daar waren behoorlijk wat verrassingen. Ja, we keken eigenlijk met z'n allen naar uh, Manchester City tegen Liverpool. Die moesten een 3-0 achterstand goedmaken, City. En iedereen dacht, nou, dat zou misschien nog lukken. Maar dat lukte niet, want Liverpool won daar met 2-1. Die gaan dus door naar de halve finale. Maar gaandeweg die wedstrijd in Manchester uh, verlegde iedereen zijn aandacht eigenlijk naar die andere wedstrijd. Die iedereen al een beetje vergeten was. Uh, A is Roma tegen Barcelona. Barcelona had thuis met 4-1 gewonnen. Dus nou ja, dan denk je, oké, okay, dat is beslist. Dat wordt uh, een makkie voor Barcelona. Maar dat werd iets heel anders, want Roma won daar met 3-0 in Stadio Olimpico. En dat was precies genoeg om Barcelona uit te schakelen. En ja, dat was, het was een vermengeling van ongeloof en totale schok bij die spelers en die fans in Rome die de avond van hun leven beleefden. En voor het eerst ooit naar de halve finale in de Champions League gaan. Ik denk dat ze nu nog ik... bezig zijn met V4. <laughs> Als ik zo die beelden ja. zag. Um, maar dat was dus verrassend. En allemaal, ik herinner me nog, we hebben een paar weken geleden een gesprek hier gevoerd op deze radio, op ditzelfde tijdstip ongeveer. En dat ging over de voorspelbaarheid van uh, de Champions League. En nu gaan Twee grote favorieten, City, Manchester City en Barcelona, naar huis. Ja dit, ja, dit is een tamelijk uniek jaar, Jurgen, want dit, dit gebeurt eigenlijk nooit. Um, tot aan de kwartfinale kan het nog wel eens gebeuren... dat er een verrassende club in komt, maar vaak is het dan klaar. Ja, nu gebeurt dat dus niet. En zitten er twee clubs in de halve finale. Want Liverpool is weliswaar een grote club. Maar echt niet zo groot als de top van de top in Europa. En AS Roma, die daar eigenlijk ja, niet thuishoren... als je kijkt naar het budget in het Europese voetbal. En dit is dan wel wat het voetbal nodig heeft. Hè? Dat, dat dit soort verrassingen nog steeds kunnen plaatsvinden. En zeker Liverpool en AS Roma, dat zijn twee... Echt ongelooflijk voetbalgekke clubs, die fans daar zijn zo fanatiek. En dit soort stunts, dat, dat heeft de Champions League echt nodig. In, in dat opzicht is het echt een uitkomst voor dat toernooi. Ja, ploeg ook waar Nederlanders spelen. Dus wie weet dat we toch nog een paar Nederlanders verderop in het toernooi krijgen. wellicht wel in de finale. Uh, vanavond uh, zijn er de andere ontknopingen. En dan de voetbalvrouwen. 2-0 winst op Ierland. Ging het makkelijk? Ja, het was eigenlijk uh, soeverein. Dat was precies wat ze wilden. Want in november speelden ze ook tegen Ierland. Toen thuis, toen was het ook echt net na die Europese titel... werd er heel veel van die Nederlandse vrouwen verwacht. En toen lukte het niet. Uh, werd het 0-0. En nu kunnen ze een beetje omgaan met die status en ook met het feit... dat al die ploegen die tegen ze spelen extreem verdedigend voetbal... en lukt het beter om daar tussendoor te komen. Ze hebben 2-0 gewonnen, bij de goals in het eerste half uur gemaakt... en verder was het eigenlijk niet zo moeilijk de rest van de wedstrijd. En dat is dus een hele simpele overwinning. En die bevestigt ook wel een beetje de groeiende status van die vrouwen. Dus echt wel knap dat ze dit nu voor elkaar krijgen. En hoe dichtbij is Oranje nu bij het WK dan? Nou, ze zijn er nog niet helemaal, maar ze zetten wel een aardige stap. Want ze hebben überhaupt nog geen enkel doelpunt tegengekregen in deze campagne. Dat is wel heel knap. Ze hebben 13 punten uit vijf wedstrijden. Eén keertje gelijk gespeeld tegen Ierland dus. Uh, het zal allemaal aankomen op de laatste wedstrijd tegen Noorwegen. Dat is hun belangrijkste concurrent. Als ze die uh, ongeschonden doorkomen, gelijkspel ze ook nog lukken. Dan gaan ze die groep gewoon winnen. En dan gaan ze naar het WK in Frankrijk. En dus is de bondscoach ook uh, ontzettend tevreden, Sarina Wiegman. Deze twee wedstrijden, Noord-Ierland thuis, Ierland uit, waren gewoon heel belangrijk. Nou, daar hebben we hartstikke goed doorstaan. Uh, we hebben zes punten. En nu gaan we weer naar juni. En uh, met die instelling gaan we weer... Uh, ja, met diezelfde instelling gaan we weer door. En um, ja, de, daarin willen we natuurlijk ook zes punten. En vooral goed voedballen. Ja, in juni gaat het dus voor, voor hen verder, de ploeg van, uh, van Wiegman. En dan vanavond in de Champions League, de ontknoping in de, in de andere pools. Uh, heb je de wedstrijd? heb je dus apparaat? Ja, Real Madrid speelt thuis tegen Juventus nadat het uit met 3-0 had gewonnen. Wedstrijd van die omhaal natuurlijk, van Ronaldo, waar het nu nog steeds over gaat. Nou ja, normaal zou je zeggen, daar zit geen enkele spanning meer in. Maar na gisteren zeg ik daar maar helemaal niks meer over. En die andere wedstrijd is Bayern München tegen Sevilla. Uh, Bayern won in Sevilla met 2-1. En daar heb ik nog wel het idee dat dat misschien nog wel eens heel gek zou kunnen lopen. Want Sevilla is, is een hele vervelende en echt goede ploeg. En die heeft Bayern denk ik nog niet zomaar gewonnen. Dus dat zijn de laatste twee en het zou wat zijn. Mocht Sevilla ook nog doorgaan. Dan heb je dus drie van de vier clubs in de finale Waar eigenlijk helemaal niemand rekening mee had gehouden. Nee. De ballers rond Armand. Je weet het nooit. Dat is een mooi cliché, Jurgen. <laughs> ja, dankjewel. En meer Sport nu met Elisabeth. Ja, het heeft zeven jaar geduurd, maar eindelijk heeft Nederland weer een vrouwelijke grensrechter in het betaald voetbal. Dat staat vandaag in de Volkskrant. Aanstaande vrijdag maakt Franca Overtoom haar debuut in de eerste divisiewedstrijd tussen Telstar en Jong Utrecht. Overtoom is de derde vrouw die in Nederland als scheidsrechter aan de slag gaat. En haar familie is ontzettend trots en zit vrijdag natuurlijk op de tribune om de grensrechter aan te moedigen. We hadden het er een uurtje geleden al even over. Het is vandaag de nationale poepdag. En iets wat onlosmakelijk met dat onderwerp verbonden is. Is toch wel een incident tijdens de Giro van 2017. Tom Dumoulin stond aan de leiding. Maar moest stoppen voor een sanitaire stop. Maar won alsnog de Giro. En na veel onderzoeken weet Dumoulin nu precies wat hij vooral niet moet eten: lactose, uh, fructose. Dat en, zijn uh, uh, daar even, moet ik dan op letten. Even bijvoorbeeld uh, uh, in, uh, kort door in de de een appel zitten, zitten heel veel fructose. Nou, dan ja. kan ik beter een kiwi eten, bij wijze van spreken. Of uh, uh, melk, zit heel veel lactose. Nou, kan ik kan beter lactosevrije melk of, of helemaal geen melk. Ja, Doemelin is op dit moment op stage, voordat hij op 4 mei aan de start staat van de Giro d'Italia. Aan de andere kant van de wereld worden op dit moment de Commonwealth Games gehouden. En volgens de BBC is het bijna een traditie aan het worden dat er sporters uit Cameroen verdwijnen. De gemene bestspelen zijn dit jaar in Australië en maar liefst vijf deelnemers uit het Afrikaanse land zijn vermist. Aangenomen wordt dat ze om economische redenen graag in Australië willen blijven. Het is dus niet de eerste keer, want tijdens de Olympische Spelen in Londen en ook de vorige Commonwealth Games zijn er sporters uit Cameroen in het land gebleven. En de afgelopen dagen was er veel aandacht voor Michael Golaerts... de Belg die tijdens Parijs-Roubaix door een hartaanval om het leven kwam. Het is een cliché, maar de koers wacht op niemand. Vandaag wordt er dus weer gewoon gefietst in de Brabantse Pijl... de eerste zogenoemde Waalse klassieker. Toch gaat het peloton niet zomaar verder. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het verlies van hun collega. En ook de discussie over hoe ermee om moet worden gegaan. In het AD spreken ze met Daan Olivier, prof bij Lotto Jumbo. Zo'n gebeurtenis doet je beseffen dat het wielrennen ontzettend extreem is, zegt hij. Olivier is blij met de discussie over veiligheid en gezondheid. Maar weet ook dat dit soort tragische gevallen niet uit te sluiten zijn. Hoeveel kilometer staat nu Helene de Geest? Er staat 160 kilometer, Dus dat is uh, niet zo heel erg veel. Maar dat is ook normaal woensdagochtend. De meeste vertraging is er nu bij, Rosende, of nee, bij Dordrecht moet ik zeggen op de A16 vanuit Breda, voorknopend klaar voor Polder, een kwartier vertraging. En ook op de A17 vanuit Roosendaal voorknopend klaar voor Polder vertraging. Daar is dat ongeveer 20 minuten. Xus is dat het band uit Glasgow, Schotland, met zangeres Charlene Spiteri. I don't want a lover uit de jaren 80. Acht minuten voor acht is het. Het aantal hagedissen, om preciezer te zijn, levendbarende hagedissen, is de afgelopen twintig jaar flink afgenomen in Nederland. Stichting Ravon. Die denkt met meer dan de helft. Er zijn wel redenen aan te wijzen, maar Ravon wil weten wat de precieze oorzaak is. Een levend barende hagedis. Om het even uit te leggen, legt geen eieren, maar broedt de eieren uit in het lichaam. Jeroen van Delft is van Ravon. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie weten daar alles van uh, reptielen, amfibieën en vissen. Wat is het leefgebied eigenlijk van die hagedissen? Waar kan je die vinden? Ja, ze zitten in, in, op allerlei heideterreinen in Nederland, ook in hoogveengebieden. En dat gaat van, van Utrecht, Drenthe tot, tot in Zuid-Limburg aan toe. Dus eigenlijk op best veel terreinen zijn ze nog te vinden. En nou is het aantal levend barende hagedissen dus flink afgenomen. Jullie denken zelfs met de helft. Hoe komt ja. dat? Ja, er zijn een aantal oorzaken al wel in beeld. De, al die, die gebieden die ik net noemde zijn de afgelopen eeuw behoorlijk wat kleiner geworden doordat ze ontgonnen zijn. In Nederland is het grondwater uh, behoorlijk naar beneden gebracht. Onder andere voor de landbouw, dus het is er verdroogd. Um, in sommige gebieden wordt er ook heel intensief begraast met schapen, koeien. En dan hou je hele korte hei over waar die niet zo van houdt. Dus dat zijn wat oorzaken die wel in, uh, in beeld zijn. Maar we vermoeden dat er wel eens meer aan de hand zou kunnen zijn. En daar willen we naar gaan zoeken. Ja. En, en wat, Hoeveel zijn er nu nog, denkt u? Nou, de aantallen uh, van heel Nederland die hebben we niet zo precies een beeld. Dat zijn er nog wel heel veel. Maar er is zo'n 60% afname. En om hem toch een beetje een beeld te geven... vroeger vond je op een hectare heide, hè, twee voetbalvelden... Uh, soms wel 100, 150 hagedissen. Uh, en nu zien we dat er dat soms nog maar enkele tientallen zijn. Dus er is echt wel, uh, echt wel iets aan de hand. Een ja. paar oorzaken dus zijn wel duidelijk, maar u wilt er graag meer ja. over weten. En ja. daarvoor zijn ja. nodig de dode hagedissen. Leg eens uit. Ja, als mensen die vinden, dan uh, ontvangen we die inderdaad graag. En dan willen we in het lab uh, verder onderzoek mee doen. En we denken dan aan twee sporen. Eentje, dat zijn uh, mogelijke ziektes uh, die een rol zouden kunnen spelen bij de afname. En het andere, dat is verzuring. Uh, iedereen kent de term zure regen nog wel, die vooral in de jaren 80, 90 natuurlijk heel bekend was. Waardoor de kalk uit die hele arme heidebodems, waar al weinig kalk in zit... naar hele diepe lagen in de bodem verdwijnt. En het probleem waar die hagedis dan tegenaan loopt... is dat hij mogelijk onvoldoende kalk in zijn leefgebied kan opnemen... via de insectjes en zo die hij eet... waardoor hij een probleem heeft om nog een goed skelet op te bouwen. En dat is ook een van de sporen die we willen onderzoeken. Ja, Maar goed, daarvoor zijn dus die dode hagedissen nodig. Dus mensen gaan een, ja. uh, een ommetje maken op de hei, vinden zo'n hagedis ja. en dan... Ja, dan kunnen ze dat melden bij ons. Uh, nou, je mag, het zijn beschermde dieren, je mag ze niet zomaar uh, eigenlijk niet zomaar meenemen. Wij kunnen mensen een vergunning uh, geven waarmee dat wel mag. Uh, een belletje naar ons en via ons netwerk van vrijwilligers en onze, mijn collega's die er en der in het land wonen. Zorgen we dat uh, die hagedis die dan hè, als die mensen daartoe bereid zijn in hun vriezer of in een potje alcohol van de drogist uh, gestopt kunnen worden. Uh, naar ons toegehaald worden en dan kunnen we ze in het laboratorium verder onder... Ja, Maar u komt ze gewoon ophalen begrijp ik. Zullen ze niet in de envelop op te stoppen door... en op, op te sturen? Nee, ze hoeven ze niet op te, stoppen, of op te sturen. Nee. Dat, uh, dat gaat alleen maar stinken. Ja, en en zo'n dode hagedis uh, vinden, dat is één. Maar dan moet je dus ook nog weten of het een levendbarende hagedis is. Ja, nou ja, we zijn ook uh, geïnteresseerd in een, uh, in een zustersoort, uh, de zandhagedis. Um, en uh, nou ja, als mensen op heidentreinen in Nederland... Hè, of op een fietspad, daar worden ze soms platgereden, zo'n hagedis vinden... dan zijn we daarin geïnteresseerd. En uh, ze kunnen altijd een fotootje naar ons toesturen. Wij zien dan direct welke soort het is. Mag, en, uh, maar geef nog even de gemak... voor, de, voor het gemak een c -element. Nou, het C-element van de levenbare hagedis. Klein hagedisje, centimeter of 12, 15, bruinig, zwarte en lichte vlekjes, streepjes, en uh, daar is hij aan te herkennen. Of bel met de politie in uw eigen woonplaats. Nou, zelfs dat is een mogelijkheid. Ja, uh, goed, nou, ik hoop dat het wat, wat... want dat is dus interessant voor, uh, voor uiteindelijk het onderzoek... want we kunnen er een beetje een grapje over maken... maar uh, dat, is het, uh, dat is niet nodig. Dank voor de uitleg. Uh, hagedissen dus aanmelden bij RAVON... de kennisorganisatie voor reptielen en amfibieën en vissen ook. U hoorde Jeroen van Delft van die club.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 NPO Radio 1.